De boot had dichtbij Antarctica een aanvaring met een Japanse walvisvaarder en raakte daardoor zwaar beschadigd. De bemanning kon ongedeerd overstappen op een andere boot van Sea Shepherd, een organisatie die strijdt tegen de walvisjacht. Nieuw-Zeeland en Australië, die de territoriale wateren in het gebied delen, gaan samen onderzoek doen naar de aanvaring. De Amerikaanse inlichting en veiligheidsdiensten hebben grote fouten gemaakt. Waardoor een Nigeriaan op eerste kerstdag bijna een vlucht van Noordwest-Delta kon opblazen. Dat heeft president Obama gezegd. Het was bekend dat Al-Qaeda in Jemen een aanslag in de VS wilde plegen. En ook was bekend dat er mensen werden gerekruteerd om de aanslag uit te voeren. En bovendien was de... Nigeriaan Abdul Muttalab in beeld bij de Amerikaanse overheid. De informatie was bij verschillende inlichtingen en veiligheidsdiensten beschikbaar. Maar door onvoldoende samenwerking en slechte analyse is er geen volledig beeld ontstaan. Obama wil nu dat verdachte personen sneller op de no-fly-list komen.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 Let me once Play for Het hard te zeggen liever wakker als ik Want mijn dreams are uit de zee. ritme van Take my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 Even een stilte, dan lachen we